Het is nieuws van 3 uur. Dit is Maatschreurs met het gebeurde vannacht bij de stad Zijnsk... zo'n 900 kilometer ten oosten van Moskou. Daar botste de bus tegen een vrachtwagen en vloog een brand. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Van het Nederlandse zeiljacht dat gisterochtend voor de Belgische kust omsloeg... is de Kiel afgebroken. Dat heeft het parket in België bevestigd. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Bij het ongeluk kwamen waarschijnlijk drie mensen om het leven... Twee lichamen zijn geborgen een jongen van 18 wordt nog vermist. De Britse regering wil een eind maken aan de afspraken... waarmee Europese vissers voor het Britse kust mogen vissen. Volgens minister Go van Milieu is het een logische stap... na het besluit om de Europese Unie te verlaten. Sinds de Visserijconventie uit 1964 werd getekend mogen Europese vissers binnen 12 mijl uit de Britse kust vissen. Goof suggereert nu dat hij de Britse wateren wil sluiten... tot 200 mijl uit de kust. Hij wil dan met afzonderlijke landen onderhandelen over toegang. De politie heeft een einde gemaakt aan een illegale houseparty... in Kamperland en Zeeland. Daar waren zo'n 400 mensen, onder wie veel Belgen. De politie kreeg vanmorgen klachten over geluidsoverlast... en ontdekte het feest op een parkeerplaats... Daar stonden zo'n 200 auto's, bussen en campers. Omroep Zeeland meldt dat er ook verschillende geluidsinstallaties stonden. Agenten maakten om acht uur een einde aan, het, aan de houseparty. Iedereen ging naar huis, niemand is aangehouden. Het weer in het noordwesten zon en ook op andere plaatsen breekt de zon vaker door. Alleen in het zuidoosten blijft het nog lang grijs en druiliger. Het is 17 tot 20 Graden. Morgenochtend zon, smiddags meer wolken en lokaal kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Eembrugge rijden langzaam over 10 kilometer. De vertraging is ongeveer een kwartier. Ook een kwartier oponthoud nog op de A20 Gouda Hoek van Holland... bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de N57 Brouwersdam Rotterdam bij Hellevoetsluis... ook een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Begin van uur 2 van Zandvoort op zondag bij CFM. Chrissie Eijmter samen met Jubie 40 en I've Got You Babe. Jawel, het tweede uur van dit programma Albert-Jan. En wat gaan we in het tweede uur allemaal doen? Nou, nou laat eerst... me verrassen. <laughs> we gaan uh, eerst eens even, zo meteen uh, naar een tweetal platen. dan gaan, uh, uh, schuift uh, Henny Rukert onze collega aan.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 Thank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 Dus die ligt voorlopig in het ziekenhuis. Maar ook Isaac Gerre is behoorlijk hard gevallen. Die heeft zijn wervelkolom gebroken. En vandaag is Durbridge uitgevallen. Dus er zijn er nog 195 over.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 Uh, de beste Nederlander uh, gisteren was van Emden op een uh, zevende plek. Knap hoor. Die Knappel. had je ja, hoger ingeschat. Ja, hij had beter gekund, maar hij durfde niet.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 Goeie oranje stad, luik. Goed, nou ja. Maar de, de, vlak voor de finish vandaag is er ook nog een tunneltje. Ja. Waar gisteravond ook uitvoerig over bij de stil werd gestaan, Er komen vooral partijen kan niet anders. Hm. Nou, ik zal mevrouw vast even waarschuwen dat ze niet moet gaan kijken. Want okay. doos <laughs> henk die finishes. Van, zeker die massa's prins. Ja. Nou, zo dadelijk meer uh, over de Tour de France met Henny Rucker, die vanmiddag te gast is.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 Goed, dus ja, ik vind het jammer. Is dat bewust gedaan? Heb je een idee? Nee, ik heb waarom... geen idee. Ze maken ieder jaar een, uh, ja. een bepaald parcours. Ja, Alpduwest, de Nederlandse berg. Ik bedoel, ja, hè? nou ja, goed. Het is natuurlijk wel een gekke huis altijd. Ja. En uh, je weet, de mensen worden steeds idioten. Gaan uh, in carnavalspakken gaan ze met die renners meerennen. Ja. Levensgevaarlijk. Ja. En je kan nou eenmaal niet die hele, die hele Alpduwest afzetten. Dat gaat niet. Nee.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 Je hebt die Aru, die Italiaan die we genoemd hebben. En Quintana natuurlijk. Hoewel die dan nu zijn tweede grote ronde rijdt. Dus valt niet mee hoor. Tweede. Je gaat het voelen. Oké, okay, goed. Maar ja. dus, dus, dus genoeg, dus, er zitten genoeg verrassingen in het verschiet, om het zo maar te zeggen. De, ja, kom absoluut, de kom kom komende absoluut, toer. Absoluut, ja. Elke dag voor de tv, Henny. Uh, ja, van, van de eerste minuut tot de <lacht> laatste. En s'avonds alles kijken in de, in de nabeschouwing. Dan ook nog naar de Belg uh, voor uh, dat praatprogramma. Ja. Het ja, moet gewoon, hè?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 Zo legt het museum de verbinding met de originele schilderijen die u kunt bewonderen in grote musea. Daarnaast toont het museum een aantal sculpturen van Eppe de Haan, Marlene Scherp en Kitty Warnana. Dat is allemaal nog tot 20 augustus te bezichtigen in het Zandvoortsmuseum. Museum. Meer informatie over deze expositie en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum Museum kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl.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 Feeling, always present as you climb One direction, one vibration That's the message.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 Ik heb vanmiddag twee tv-schermen nodig, hè, Albert-Jan? Steeds wat geschakeld. Sorry, <laughs> joh, joh, joh, joh. De shuttle train en La Lakalaya. Ja, tien minuten voor vier uur heb je nog een berichtje voor ons. Ja, we gaan even naar de Confederations Cup. Ja, want hoe door staat het daar? Daar namelijk ook uh, gevoetbald. Nou, lange tijd. Uh,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 Soms word ik gek van de maar want tranen die gun ik jou niet Ja, la la ja, ja, la ja, ja, la, ja, la ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, la, ja, lachen ja, van mijn la Even terug naar uh, gisteravond, denk Amsterdamse avond uh, in uh, Zandvoort. En hebben we lekker kunnen genieten van allemaal van dit soort meezingers. Net als deze van John de Bever. Jawel. Nou, we gaan op naar het nieuws en uh, weer van 4 uh, uur. En dan uh, zijn we er nog 1 uur lang met uh, Zandvoort op zondag. De laatste plaat voor het nieuws en uh, weer van 4 uur komt eraan. Alhoewel, red ik net niet, maar goed er verzinnen we wel wat op. Hier is Ricky Martin.